Gedacht, maar naar mijn mening zou veel van mijn irritatie worden weggenomen als in het vervolg alle circulerende problemen voorzien werden van een gestenseld formulier met aan de bovenzijde ruimte voor de probleemstelling en daaronder zeven vakken van gelijke grootte met onze initialen. Dit is nog maar een klat, maar het geeft wel aan wat ik bedoel. In dit vak komt dan de beslissing en daarna kan het dan nog een keer rond, zodat iedereen daarvan op de hoogte wordt gesteld. Ik vind het een goed voorstel, maar ik zie eigenlijk meer in het delegeren van de verantwoordelijkheden zodat die knipsels niet meer hoeven te circuleren. Nee, daar ben ik beslist tegen. Dan weet ik helemaal niet meer wat er met mijn knipsels gebeurt. En ik ben bang dat ik mijn greep op de problemen verlies. Goed, maak er maar een voorstel van, dan bespreken we het morgenmiddag. Ik wou graag wat vroeger naar huis, want ik heb tussen de middag niet gepauzeerd. Al had je wel gepauzeerd. Als ik dat nou eerder had geweten. Aan die brief van juffrouw Franken ben ik nog niet toegekomen. Die schrijf ik morgen. Ik denk soms wel eens dat het eigenlijk wel leuk zou zijn als er geen morgen was. Dan moet jij maar schrijven. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat er helemaal geen morgen meer was. Voor niemand. Ook niet voor mij. Hoe bedoel je dat? Je wilt dat we allemaal in een atoomoorlog geroosterd worden. Om jou een plezier te doen. Nou, nou ga ik maar, hoor. Tot morgen. Tot morgen, manda. De heren gaan naar huis. Ja, ja. Het is eigenlijk wel vernederend. Maar we blijven erbij in leven. Ja, als je dat zo noemen wil. Ik wil het zo noemen. Je hebt er geen bezwaar tegen als ik een eindje met je meeloop? Nee, natuurlijk niet. Ik kan me anders voorstellen dat je er wel eens vanaf wil zijn. Dat natuurlijk wel, maar zoiets zeg je niet. Ik heb je artikel tegen het boek van Kippermannen Van der Meulen gelezen. Ik weet dat je het niet graag hoort... Maar ik vind het wel ontzettend goed. Ja? het was anders niet zo moeilijk. Je hebt ze... Je hebt ze vernietigd. Ik was blij dat ik niet in hun schoenen stond, tenminste. Ik heb ook wel iets aardigs gezegd. Dat maakt het alleen maar... Uh, ...dodelijker. Ik koop hier even een krant. Koop ook altijd je een beetje krant? Ja, ik vind het is zo vreemd om zo gebonden te zijn. Mm -hmm. Doe jij s'avonds nog wel eens wat? Als dat niet een onbescheiden vraag is? Niets. Als je de krant uit hebt, heb ik de rest van de avond voor me uit te kijken. Behalve als je zo'n artikel moet schrijven, toch zeker? Want ik kan me niet voorstellen dat je dat op het bureau kunt doen... met al die mensen om je heen die je voortdurend lastig vallen. Zo'n artikel schrijf je niet elke ogenblik. Ja, ik geniet ervan. Hoe gaat het eigenlijk met Elsje Helden? Hoe bedoel je omdat ik al een poos niet gezien heb. Ze heeft een poosje rust genomen omdat ze wat overspannen was, geloof ik. Warm overspannen? Ja, hoe zou ik dat weten? Hier ga ik naar links. Tot morgen! Tot morgen! Toen Nicolien uit het ziekenhuis kwam... toen heeft Marion haar bloemen gebracht. Ja? Dat vond ze heel erg aardig. Oh. Dan vroeg ze of jullie misschien zin hebben... om een keer op bezoek te komen. Zeg maar tegen Nicolien dat ik dat heel aardig van haar vind... maar ik ga daar niet op in. Waarom niet? Omdat ik dat niks voor jou vind. Dat richt zich niet tegen jullie. Ik hoop dat je dat begrijpt. Het vind het heel aardig... maar het betekent wel dat je pas komt als ik ziek ben. In feite betekent het dat... maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen... dat je daar erg rouwig om zult zijn. <lacht> We hebben zondag een roerdomp gezien. Tje. waar? Dag mevrouw Schenk. Welkom. Dag meneer. Muller kent u al. Ant. Job. Ik zal u straks aan de anderen voorstellen, maar eerst iets over uw werk in het algemeen. De documentatie is de ruggengraat van onze afdeling. Ze legt de grondslag voor het onderzoek dat hier gedaan wordt... en ze behandelt de verzoeken om inlichtingen die we hier krijgen. Ja. Zonder de documentatie hadden we geen recht van spreken. Dat is ook de reden dat we allemaal bij de documentatie betrokken zijn. Ook als we daarnaast onderzoek doen... Mm -hmm. Omgekeerd betekent dat ook weer dat alle onderzoek bij ons voortkomt uit de documentatie... en dat alle gegevens die we daarbij binnenkrijgen weer aan de documentatie worden toegevoegd. Ja. Wie hier onderzoek doet, bijt dus in zijn eigen staart. Dat mag u straks ook doen, als blijkt dat u dat leuk vindt. Wat dat betreft bestaat hier geen verschil tussen de mensen die wel en die niet gestudeerd hebben. Wat iets anders betreft trouwens ook niet. Uh, wat we nu in de eerste plaats gaan doen is u vertrouwd maken met de verschillende systemen die we hier hebben. Goed, um... Te beginnen met het uh, knipselarchief, daarna het kaartsysteem en tenslotte de tijdschriftenmappen en de bibliotheek. Ja? Om uit te vinden wat u het beste ligt en vervolgens na twee tot vier jaar te bepalen waar het accent in uw geval komt te liggen. Maar dat hangt ook af van uw eigen voorkeur. Uh, Sien de Nooier zal u daarbij in eerste instantie begeleiden. U zit bij haar op de kamer. U zult trouwens eerst wel wat tijd nodig hebben om te wennen. Uh, ik weet hoe je je in de eerste dagen voelt, maar dat uh, wendt wel. Uh, Sien neemt het nu over. Sterkte. Daar zul je een hele dobber aan hebben. Dus is dat klaar om je lel te geven als je wat had willen beginnen? Nou... Geef eens maar eens een koffie drinken. Hé, hey, Elsie. Ben je weer beter? Ik ben niet echt ziek geweest, hoor. Maar ook niet met vakantie? Nee, ook niet met vakantie. Maar nu kom je weer werken? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik heb een afspraak gemaakt met het hoofd van de afdeling personeelszaken van het departement... voor een gesprek over de bevordering van het schip en de nooien... Hebt u een kop koffie, meneer Goud? Donderdag de 23ste om 10 uur in Den Haag. Kun jij dan ook? Moet ik erbij zijn? Jij kunt dan toelichten waarom je vindt dat er nooien bevorderd moet worden. Die man die met haar gesproken heeft komt ook. Hoe heet hij ook weer? Hofland. Hofland. Het zal nog niet meevallen, maar we zullen zien. Ah, hé. Hey. Ben je weer beter? Ja, ik ben weer beter. Heb je al nagedacht over een artikel voor het Mededelingenblad? Dat doet muziek, dit jaar. Zorg dat je het op tijd binnen hebt. Bavelaar wil het uiterlijk 30 september bij de drukker hebben. En jij zorgt ook voor de nieuwjaarskaart. Uh, uh, goed. Ah, Elsje, binnen weer. Hebben Jaring en jij het al over het artikel voor het mededelingblad gehad? Wat zou Jaring dit keer doen. Bart heeft tot nu toe altijd voor de nieuwjaarskaart gezorgd. Maar ik wil hem dit jaar liever niet vragen omdat hij te druk heeft. Zou jij dat dit keer willen doen? Wat moet het dan zijn? Zijn er geen nieuwjaarsliedjes? Want dan kun je toch geen nieuwjaarskaart meemaken? maken? Of een afbeelding van een rommelpot. Is dat niet wat erg uh, afgezaagd? Wij houden ons dan al bezig met alles wat afgezaagd is. Volkscultuur, iets afgezaagders kan je niet voorstellen. <laughs> afbeelding van een, een aantal zou ook kunnen. Een doedelzak bijvoorbeeld. Die heb ik toch ook gehad? Vind je dat niet erg, uh, Fallies? Ach, dat hangt er vanaf wie zo'n kaart krijgt. Hé, <lacht> hey, Maarten. Willen jullie een pruim? Je wist toch niet dat ik hier was? Nee, maar ik heb hem nou toch bij me. Nee, dat is voor jou. Ik wou toch net weggaan. Heus niet. Nee, heus niet. Doe je het? Ik zal eens kijken. Dag meneer Koning. Mevrouw Moederman, hoe is het gesprek met Balk de vorige week afgelopen? Ik heb gezegd dat hij niet bij u, maar bij mevrouw Haan moest zijn, maar het irriteerde hem. Hij wilde door mij niet terecht gewezen worden. Nee. Ja, u lacht nou. Ik weet niet waarom ik lach. Ik vind het aardig dat u voor me opgekomen bent. Wat is er met het gezicht van Frank Matsen gebeurd? Hij heeft zijn baard afgeschoren. Ja, verdomd! gek dat ik dat niet gezien heb. Ik vond niet dat die baard hem stond. Sommige mensen staat die, maar Freek niet. Vond je ook niet? Ik vond dat hij op Christus leek. Dat weet ik niet. Heb je hem dat wel eens gezegd? Als ik iemand niet goed ken, heeft hij voor mij geen baard. Maar je kent hem toch goed? Niet goed genoeg. Heb jij er nooit over gedacht om je baard te laten staan? Als ik gepensioneerd ben. Waarom dan pas? Dan ben ik vrij. Ik ben even koffie drinken. Dan zul je wel even moeten wachten. Ik heb uitgerekend dat ik precies op de helft ben. Wanneer ben je dan hier gekomen? 1 juli 1957. Ben jij dan al 48? Nee, 47. Dan ben je nog niet op de helft. Dan ben je volgend jaar pas op de helft. In 91 word ik 65. 91 min 74 is 17. En 74 min 57 is ook 17. Dat is de helft. Maar we zijn pas in 73. Dus moet je het van 74 aftrekken. Voor jou is 73 pas net begonnen. Je doet net of je 73 al achter de rug hebt. Je bent op 1 juli 1957 begonnen. Dus op 1 juli 1958 was je hier 1 jaar. Op 1 juli 1959 2 jaar. En op 1 juli 1973, dus 16 jaar. Je hebt gelijk. Ik word ment. Als het zo doorgaat ben ik al ver over de helft.